Overal zijn spanningen en gevaren. De misdaden nemen toe. De jeugd is ontspoord. Ja. Het kan ook van het weer komen. Er zit onweer in de lucht. Onzin. Onweer. Mm -hmm. bah. Men schrijft misselijke stukjes tegen de overheid. Men haalt de politie over de hekel en jij praat over onweer. Mm -hmm. Nee. De wereld deugt niet. Dat is het. Er moet er iets aan worden gedaan door weldenkende lieden. Mm, juist.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 Oh, dat is wel iets voor iemand van mijn stand. Olly, jongen, zei mijn goede vader altijd... een bommel bestrijdt het kwaad waar hij je tegenkomt. En uh, daar houd ik mee aan. Mooi, dat is een afgesproken. Oh. Doe je best. Rommel Bam, rekenbaar. Ah. Oh. Ach, wat ben ik begonnen. Nu moet ik dus de narigheid gaan bestrijden. En ik weet niet eens hoe die zwadderneel eruit ziet.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 Nu zal hij wel komen, de zwarte zwarte Dat versje ken ik. Wat? wat, wat wie? We zijn aan het emigreren. Het leven biedt hier geen mogelijkheden meer. In het buitenland moet het beter zijn, naar mij verzekerd. Wij gaan het land uit. Zo doen we. Oeh, juist. Mijn naam is Rens. Dit is mijn vrouw Rens. En dat zijn de kleine Rinsjes. Oh, zo,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 Maar niemand kan verwachten dat iemand van mijn stand in dit weer verder gaat. Uh, stap in, meneer uh, uh... Cornelis. Ah. Is mijn naam. Zwatke Cornelis. Oh. uw dienaar. Oh, aangenaam. Stap in, meneer Cornelis. Dan gaan we thuis gezellig een kopje thee drinken. Winderigheid. Oh, ja, ik, ik geef toe dat het tocht. Dat komt van de kap die er afgewaaid is. U begrijpt mij verkeerd...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 Juist daar waar men het het minst verwacht. Oh. Zo het? Ach, u begrijpt mij niet. Is er dan niemand die met mij ten strijde wil trekken... tegen de boosheid en de hofradij? Oh, ik, ik ben de voorzitter van de commissie tot bestrijding van de narigheid... in de gemeente Rotterdam. Ik stap al, als u begrijpt wat ik bedoel. Eindelijk. Eindelijk vind ja. ik dan een geestverwant.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 En gij geeft u over aan zondige slemp. Het is tegen de koude. Mijn tere gezondheid leidt altijd erg van foch. Oh. Heel onaangenaam. Het plafond dat door de lekkage ernstig heeft geleden is opengebarsten. Oh. wel komt er van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 En daarna ga ik de zwarte zwadderneel opzoeken, en dan. Tak, uw ijdelgezwets. De strijd tegen het kwaad verdraagt geen uitstel. Het wordt tijd dat gij begint. Druk een beertje, meneer Bommel. Commissaris Bullebas. Zegt u dat wel? De zwadderneel is in de buurt. Smeren, srilen? Al smeren duigen niet. Vader zegt dat ze in andere landen beter zijn, maar hier duigen ze niet. Laten we hem zaren. De jongste rins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 Maar de heer Cornelis liet hem geen tijd om er gebruik van te maken. Kom aan, broeder. Thans is de tijd gekomen om u te luiteren. Bah, je bent de verrader. Je bent de steek gelaten. Je was bang voor die agent. Wij, je... gij zijt vol opstandigheid en gekent de berusting niet. Dat schimpen tegen het wettige gezag is kwalijk.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 Totdat hij aan zijn handen heen. De kust is veilig. Niemand te zien dan die bolle bobbel. Ze vluchten. We moeten iets doen. Gauw, waarschuw de politie. Bemoei je met je eigen zaken, bollen. Oh. <tie> Goed zo, Braak. Er staat er nog één, die dunne, daar. Ja, dat zijn waardeloze asperges. Weg, missie. Weg, missie. Weg. weg mee,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 O, oh, vriend. Ik zou nooit gedacht hebben dat die zwadderneel in de stad woont. En toen ik hem ging zoeken, nam ik de richting van de Zwarte Bergen. Want daar kwamen de wolken vandaan. Zwijg toch over uw zwadderneel. Dat is allemaal bijgeloof en baken bak. O, oh, Kijk liever eens hier. Dan zal het kwaad u koud op het gemoed slaan. Hij hield hout voor het gebouw van de rommelboden En maakte een welsprekend gebaar...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 Lieden van uw slag zijn de oorzaak van alle naregrijden. Nou ja, Verder kwam hij niet. De cafébezoekers verhieven zich van hun krukken en drongen op hem in. Zijn vermanende stem was nog even te horen boven het aanzwellende gemor uit. Toen werd hij opgedeeld en met kracht uit de tapperij geworpen. Heer Olly, die vergeefs deed alsof hij niet bij hem hoorde, volgde...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 En wat zijn dat dan wel voor maatregelen? Wij gaan het kwaad bestrijden. Ja, daarom moeten alle cafés en tapperijen gesloten worden. Want dat geeft gebras en geslemp. Ja, ja. Er moet een censuur op het geschrijvende kranten worden ingesteld. Vanwege de opstandigheid tegen het wettengezag. Het ja. kijken naar films geeft trouwens ook verkeerde gedachten. Het ja, ja. is allemaal schijn en trekt de gedachten af van het horen. Ja. Weg met de kino, ja, Allemaal ijdelheid. <satum> ook aan het zenden van radiogolven moet een einde...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 Wij waren hoog gezeten, maar dat freekt zich. Thans gaan wij het kwaad in de wortel aantasten. Ja. Waar? Overal waar wij tegenkomen. We gaan de kant van het donkere bomenbos uit, want daar woont de zwarte zwadderneel. Dat dacht ik vroeger tenminste, toen ik het licht nog niet gezien had. Juist. Zwadderneel bestaat niet, maar het donkere bomenbos, dat is een poel van verderf. Vaarwel, jonge heer.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 Het zwerk is zwart en duister. De bliksemflits is geel. Er klinkt een hol gefluister. De zwarte, zwarte neel. Zo is het man net. Het onweert. Hoi wel, man. Ik vind het maar eng, hoor. Nou, laten we voortmaken. We moeten zorgen weg te zijn voordat de zwarte neel komt. Kom, moeder. Komt, kinders. We gaan weer voort.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 Daar knapt iemand van mijn stand van op. Want wij bommels zijn heel gevoelig voor schoonheid. Iets wat zo mooi is, kan niet kwaad zijn. Ah, bah! Kalaprozen en korenbloemen zijn schade voor het gewas. Allemaal winderige goezels en onkruid. Allemaal kwaad voor de eenvoudige landman en vergif voor het vee. Hm. Kwasterig broezel, broeder. Maar... Heer Bommel wilde iets tegenwerpen. Toch tot zijn schrik zag hij dat het veld na deze woorden plotseling in een wildernis...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 Hier staat nu een verloren heer. die gebukt gaat onder de nakigheid en die de zwarte neer niet gevonden heeft. En hier is een feest vol foos vermaak waar ik niet uitgenodigd ben. Mij past slechts nederigheid. Maar het is moeilijk. Ach, uh, bommel. Heeft mijn secretaris verzuimd u een uitnodiging te zenden? Kom toch binnen. Ik ga over enige ogenblikken een gedicht zeggen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 Er knicht een knerp door het kreupelhout. De regen vezelt, de wind knoert koud. En over de heuvelen, door het nat struweel, sluipt sloom de zwarte zwannen neel. Holle voorlee in een fratsige omgeving vol rovaardij. Hier ligt een taak. De zwarte zwarteneeuw. Het huis is hol en vol van duisterig gruwel. De luiken bonken doch... Halt, halt! In geslempe, gebroveren doet u uw tijd... terwijl de wereld ondergaat in ellende. Gezwijmeld over de zwarte zwarteneeuw die niet bestaat... zodat de voosheid en het bedrog door uw tuin sluipen. Zwartke Cornelis acht. Zal ik hem dan nou nooit kwijtraken? De zwarte zwadrenheel bestaat wel. Daar staat hij. Oh, oh, oh, oh, zo gaat het nu altijd weer mee. Waar Wie is deze horrible figuur die mijn feest verstoort zonder daartoe uitgenodigd te zijn? Ik ken hem.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 En ik waagde het niet om hem te ontmaskeren totdat mijn jonge vriend Tompoes mij te hulp snelde. Maar nu is alle leed geleden. Ik ga nu een gedicht zeggen. Het werd geïnspireerd door een oud wakervers dat u zeker wel zult kennen. En is getiteld De Klop van Zwaddernee.